Hallo, hier is Radio Ruighoort. Uh, we luisteren nu naar uh, de voorbereidingen... ...omdat om vier uur hier in de kerk van Ruighoort... ...poëziemiddag uh, plaats gaat vinden. Uh, leuk dat je luistert. Uh, we zijn nog even druk bezig met alles op te bouwen. Op het laatste moment er werd het licht nog uh, geïnstalleerd... Uh, ...zodat we ook iets kunnen zien... Mocht de zon uh, achter een wolk verdwijnen. Maar uh, volgens nog ziet het er allemaal goed uit. Uh, we wachten nog even op uh, het geluid uit het mengpaneel. En anders doen we het uh, zonder. Uh, in ieder geval uh, proberen we alles gewoon lekker gaande te houden. Uh, dan neem ik misschien even een kopje thee. En uh, ik hou gewoon. Je luistert naar Je zou Ruighoord. zeggen: Silence, please. Muziek, even zachter. Oh, hebben we hebben iedereen microfoon. Oh, wat hallo, hallo, ruig uh, Ruigoort bloeit als nooit tevoren. En, uh, ja, dit is uh, eigenlijk de opening van het uh, nieuwe seizoen. Na de ongelofelijke activiteiten die we bij ons 50-jarig bestaan hebben ontplooit. En ook een geweldige bijval. En uh, ja, Ruigert is opeens, uh, ik wil niet zeggen, uh, ja hot. En jullie zijn daar het bewijs van. En dat de familie Duits hier treedt, geweldig. En uh, ja, dit was eigenlijk een kort welkom, maar wie echt een diepe band met de familie heeft, is Yvonne van Doorn, Moussette. <laughs> <laughs> nou, ze vertelt het zelf. Uh, ja, ik, nou, die diepe band wel. Ik heb het gevoel dat het een soort familiereunie is vanmiddag hier. Ik zie ook nog andere oude bekenden, zoals Klaas Gubbels uit Arnhem. Ik had helemaal niet verwacht dat hij hier naartoe zou komen. Helemaal ruig hoor. Ik was heel verbaasd om te horen dat jij zou komen. Klaas, wat leuk. Uh, nou ja, er zijn heel veel leuke mensen trouwens, die kan ik natuurlijk niet allemaal goeiedag zeggen. Nou, ik wens u, ik heet jullie van harte welkom, iedereen die hier zit natuurlijk. En ik. Uh, ja, dat familie reunie van mij, dat gevoel, dat eigenlijk is het natuurlijk ook zo. Omdat hier staat ook een familie, hier. En dat zijn de Duinzen, zeg maar. De drie Duinzen en eigenlijk ook vijf. Want uh, dat portret links, links, wat je hier ziet, is de vader van Sherry... En de overgrootvader van Django. En rechts is de overgrootvader, de overgrootvader van Django. Klopt het? Ja, dat is dus heel moeilijk. Ja, moeilijk, maar wel fantastisch. Dus deze familie samen, je ziet ze samen. dat waren trouwens ook hele beroemde variété artiesten Die twee voorgangers van de Duins, Duinsjes, moet zeggen. Oké, okay. ik ben ontzettend blij dat ze hier zijn. En te beginnen met Sherry Duins. Sherry Duins eigenlijk die begon. Eh, eigenlijk leerde. Ik, nou, toen kende ik hem nog niet zo goed. Toen werkte hij bij de HP, De Haagse Post heette dat vroeger. Een tijdschrift waar ik als, eigenlijk als leerling kwam. Hé, Sherry? En daar Armando onder andere ontmoette. Uh, nog heel veel andere mensen. Het was een legendarisch toen. Hans Verhagen zat erbij. Trino Vothuis was ook bij. En uh, Sherry die ontwikkelde zich al gauw als een hele goede journalist. En uiteindelijk is hij overgestapt naar de VPRO. En de VPRO maakte die documentaires voor. En hij heeft zelf boeken gaan schrijven. En hij is onder andere natuurlijk beroemd geworden door *Herenleed*. *Herenleed* met Armando. Dat schreven Armando en Sherry schreven samen *Herenleed*. En Johnny was erbij, Johnny van Doorn, was erbij als derde man. En uh, dat hebben ze ook zo ongeveer twintig jaar gedaan, denk ik. Dag twintig jaar. Sherry, help eens even. Herenleed, hoe lang was het? Twintig? Een periode van 25 jaar. 25? 25. Oh. En, ja. Een boog van 25 jaar. Een boog van 25 jaar. Nee, ja, nee, eerst divisie de visie. Hoe bedoel je eerst? oh ja, dat werd opgenomen in Otterlo. Toch? Ja, dat was eigenlijk heel fantastisch. Daarbuiten werden die programma's opgenomen van herenleed. Af en toe hadden ze wel eens last van een vliegtuig dat overkwam... En dan ging Sherry bellen met toilet om te vragen of ze eigenlijk even een rondje rond toilet konden maken. Klopt toch? Nou, ik vroeg me eens of ze wilde opzonen. Oh ja, jij was natuurlijk veel, heel be, niet zo beleefd. Ja, maar dat lukte wel, want dan gingen die vliegtuigen een eindje, een eindje verder omrijden. Fietsen, nee, fietsen. Vliegen. Ja. Uh, Oké, okay, dat was een hele mooie tijd. En Sherry heeft natuurlijk ook veel boeken geschreven. En zijn laatste boek wat ik gelezen heb voor Sherry... dat is, uh, dat is eigenlijk gaat over de vriendschap van Armando en Sherry. Eh? En dat is een ontzettend mooi boek. Het zijn eigenlijk gesprekken die ze al voor de dood van Armando samen hebben opgenomen. En Sherry heeft dat uitgewerkt. En de titel is Ik bel je wel als ik dood ben... Uh, hij is wel dood, maar hij heeft nog niet gebeld. hè, huh, eh, Sherry? Armando, heeft nog niet gebeld? Of wel, ondertussen? dat Oh, je was niet thuis? Heb je geen antwoordapparaat dan? Je hebt geen antwoordapparaat waarschijnlijk. Uh, ja, dan zou ik het aanzetten. Maar dat is een prachtig boek. Dat is het laatste wat ik heb gelezen. En ja, als ik een stapje verder ga, kom ik eigenlijk ongetwijfeld bij Don Duins terecht. Daar, ben ik. Daar is Don dus. Ze zijn, hij is de kleinste van de, de Don's family. Van de Duins. Van de Duins family. Ja. Van de Don's family. Is hij de kleinste, zegt hij. Ja, je is maar een centimeter. geel jij met Tibor? Ja. Klopt dat? Ik vind de, de Tibor is ook lang. Ja. Heb hebben we net gemeten. Uh, nou ja, Don heb ik leren kennen. Eigenlijk was beter beter toen hij nog een klein jongetje was. Tenminste klein, ja, een jaar of 18. En hij, was, hij werd bij herenleed betrokken. En daar ging hij hier souffleren. En hij ging Johnny schminken. En dat was best een heel werk. Omdat hij steeds een andere gedaante had, Johnny. En dat uh, is heel moeilijk en dat deed hij allemaal, zo jong als hij was al. Toen dacht ik al, er zit waarschijnlijk wel wat in, in die jongen. En die jongen, inderdaad, die jongen is, is tv, TV regisseur geworden, hij is schrijver geworden, hij is zelfs nog op het laatst schilder geworden. En daar is trouwens hier naast mij, is een boekverkoper die schilderijen heeft liggen, boeken van iedereen, van Sherry en van Don en schilderijen. En nou ja, dat kan je later na de voorstelling gewoon kopen hier. En, ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ontzettend, ik heb leuke herinneringen... aan Sherry en Don. Ja, Django kende ik toch nog niet, want die is van de later generatie. Die is jonger, stuk jonger natuurlijk. Maar ook ontzettend leuke jongen, lijkt mij. Ook lang natuurlijk weer. En hij, ja, Peel Puma. Hij is een gitarist met eigen songs en liedjes. En die gaat ook spelen. Nou ja, ik weet niet, deze familie, het zit gewoon in de genen bij deze familie. He, ze staan allemaal op de planken. En dan samen. Voor mij is dat heel, heel erg bijzonder om dit te mogen meemaken. Het dus is de eerste keer dat ik ze eigenlijk met z'n drieën zie. Ik zag ze wel apart, maar nooit samen als iets. En ik vind het geweldig. Ik ben bijna ontroerd, moet ik eerlijk zeggen omdat ik dat nog mag meemaken hier in de kerk. En ja, En Wat heb ik nog meer te zeggen? Ik ben blij dat jullie er zijn. Ik ben blij dat de Sherry familie Duinzer is. Drie generaties Duinzer hier vertegenwoordigd zijn in Ruighoort. Sherry is hier in 2014 ook al een keer geweest. Toen was hij alleen. En nou met z'n drieën. Ik, ik, nou, ik wens jullie een hele prettige... Prettige... Heel prettige... Wat een leuke middag sowieso, welkom in Studio 7, laatst reizend variëteetheater van Europa. En als u allemaal wat vooraan komt staan bij die trappen, dan zal ik u dat voltallige gezelschap hier buiten aan u voorstellen. U gaat hier zien, de fakir Kirokaya. En zoals u allen weet is de keelkop het gevoeligste onderdeel van het menselijk lichaam. Wel nu, deze man, deze fakir Kirokaya, zal zich hier binnen ophangen aan deze keelkop en diverse messen... Door zijn tong steken zonder dat de man ook maar een druppel bloed zal verliezen. Alleen al dit te gaan zien grenst aan het waanzinnige. Hier bij Studio 7. Dan gaat u hier binnen zien Solange Abel. Solange Abel, zij is uit Parijs. En zoals u weet is daar een maximumleeftijd voor de stripteuzes. Maar zij zal hier binnen voor u een originele striptease opvoeren. En dan gaat u zien... Dit fenomeen, Abdullah, de sterke man uit Egypte, de reus van Cairo, fenomeen, dames en heren. Fenomeen. Deze man zal massieve staven ombuigen die u met de blote hand niet kunt omklemmen. Sluit u aan voor die kassa, dames en heren. Bezoek uw Studio 7, al is het maar eens in uw leven. Oh. mijn zoon geluisterd, trouwens ook de zoon van Lied Lenshoek, Django Duins, eh, ook wel bekend als Peel Puma. En u gaat nu luisteren naar mijn vader, ook wel bekend als Sherry Duins, die zijn microfoon mag opzoeken. En eh, het wordt een stukje uit De Bovenman. Montagne en zoon, ben ik te verstaan? Nog een keer, ben ik te verstaan? Nou, dan ga ik naar huis. Montagne en zoon. Op een dag ontbood mijn vader mij aan zijn gemakkelijke stoel. Hij was een aan sigarettenrollen en hij keek mij onderwijl pijnzend aan. De rimpels op zijn voorhoofd vertelden mij dat hij over iets na zat te denken. Mijn vader was een denker. Maar zijn geestkracht gold niet de onopgelostheden van leven en dood of vraagstukken van wis of natuurkundige aard. Dat achtte hij niet van groot belang. Wat hem diep kon bezighouden en dat vele dagen was de vraag hoe een overwegend ontklede vrouw in een oogwenk van het podium te laten verdwijnen en haar plaats ongemerkt te doen innemen door een dwerg, vier witte tijgers of een kip. Daar diende een antwoord op gevonden te worden. Mijn vader beoefende de illusie dat was zijn werkelijkheid. En die dag had hij over mij nagedacht. Hij stak een sigaret aan, pufte de rook in de gale kringetjes naar de zoldering. Wat zou je ervan vinden om ook in het vak te gaan, zei hij... terwijl zijn ogen een blauw-grijs krantje omhoog volgden. Ik trok mijn kniekousen op en knikte aarzelend. Mijn vader sloeg de benen over elkaar... en betoogde dat ik slechts zijn voetstappen hoefde te drukken... om een schitterende en ongebonden toekomst binnen te gaan. Maar dan moest ik me wel langzamerhand gaan voorbereiden. En misschien... zouden wij zelfs ooit samen kunnen optreden. Hij en ik, vader en zoon... Hij zag ons reeds geafficheerd aan de gevels van vermaarde theaters in binnen- en buitenland. Uitverkochte huizen, ovaties en bloemen, engagement na engagement, prolongatie op prolongatie, montagne en zoon. illusionisten par excellence, tempersjournaleurs, equilibristen zonder weergaan. Mijn vader verhief zich uit zijn stoel en toverde met brede gebaren voor hoe het zou worden. Terwijl de zaal lichten doofden en een omvangrijk orkest Kachaturians sabeldans inzetten, zouden wij uit kolkende rookwolken tevoorschijn treden, verheven glimlachend, de armen naar het donkere publiek uitgestrekt. Onze assistenten zouden in netkousen, naar de bijdijnen, onze chapeau klaks aannemen. Dan zouden wij in één flits onze zilverkleurige capes openslaan om een vlucht zwarte vogels te met roodgelakte pootjes uit weg te laten fladderen. Misschien zouden we zelfs Las Vegas bereiken... het Amerikaanse artiestenparadijs in de woestijn... welke spetterende gelegenheden mijn vader kende... van afbeeldingen en zijn vaktijdschriften. In Caesar Palace, of Stardust... daar zouden wij staan, omringd door gevederde starlets... die gracieus naar ons wezen. En buiten... Zou onze naam in neon opvlammen, in zeeën van licht, zo verblindend... dat de sterren aan de hemel onzichtbaar werden. Montagne, en zoon. Zie je het voor je? vroeg mijn vader. Hij kneep zijn sigaret uit. Wat dacht je daarvan, zoon? Zijn ogen glanzen. De eerste goochelaar in mijn leven droeg een hoge zwarte hoed... die hij na enkele bezwerende handgebaren afnam meel en water in het hoofddeksel stortte, en diverse uitheemse woorden bovenuit sprak, om er vervolgens verse speculages uit op te diepen en die te verdelen onder de verblufte toeschouwers. Na warm applaus zette hij de hoed weer op. Die goochelaar was mijn vader. Dezelfde verrichting werd later uitgevoerd door een zeer jonge goochelaar, die naar ruimschoots ingrediënten aan zijn hoed hebben toegevoegd, Spritsjes aan het licht bracht. Tijdens de truc met de mysterieuze Indiase touwen, bemerkte hij dat het beslag onder de hoederand wegvloeide en langs het gelaat neerdrupte op de revers van zijn met vraagtekens en sterren bestikte fantasiejasje. Die goochelaar was ik en mijn vader keek vanuit zijn leunstoel toe. Ik hoorde hem zacht vloeken en zag hoe hij aanhoudend het hoofd schudde. Wat sta je daar nou toch allemaal te doen, lieve jonge vroegie? Nou, ik ga nu een knoop in de Indiase touwen maken, antwoordde ik een weinig onzeker, ten gevolge van de zoetgeforste klank in zijn stem en het druipende beslag waar geen einde aan leek te komen. Toch nooit die hoed op je hart zetten als die bak water en meel er nog in zit. Hij zuchtte diep, ga maar buiten spelen. Het volgende fragment komt uit uh, een stuk de Tunnelbouwers, dat heb ik voor en over Ruijgoort geschreven. Dat hebben we hier ook ooit als lezing uh, opgevoerd, met onder andere Harm van Gel en Christine van Stalen die hier zijn. En, uh, het is eigenlijk een stuk over de mensen die ze toen ecoterroristen noemen, de mensen die zich onder de grond en in de bomen verstopten om deze prachtige plek te beschermen. Uh, dit heet Stervende Man, tenminste de Stervende Man zegt dit, maar ik ga dit dan voorlezen. Ik weet dingen die jullie niet weten, die niemand weet. Maar ik kan ze niet vertellen, alleen maar weten. En dat is mijn probleem. En dan droom ik s'nachts, die droom, haast iedere nacht, sinds ik het weet, haast iedere nacht, sinds ik ook de datum weet, droom ik die droom. Ongeveer de datum, ongeveer de maand, ongeveer de week, maar zeker het jaar. Het is zeker dit jaar, een bepaalde dag dit jaar, zal ik ophouden te bestaan. Als dusdanig, want die kleine opening wil ik dan nog wel behouden. Dat ik als dusdanig zal verdwijnen, maar dat het zou kunnen dat er iets, wat dan ook, een gedachtesprong, een hersengolf, een impuls, blijft hangen. Mijn bijdrage aan de grote samenhang van alles, met alles. De grote samenzwering, zou je ook kunnen zeggen. Maar die droom, ik wou iets zeggen over die droom. Die droom gaat zo. Ik ben van goud. Ik ben groot, gigantisch. Ik ben van goud en gigantisch en gewichtsloos. En ik zweef op mijn rug. Ik zweef naakt op mijn rug. In een onmetelijke ruimte. Vol sterren en diep blauw. Die wordt geschapen door mij en voor mij. Een onmetelijke ruimte vol sterren en diep blauw die zijn oorsprong vindt in mij. En dat het zo is, weet ik in die droom. In die droom ben ik goud en naakt en reusachtig groot. En zweef ik naakt op mijn rug. Met mijn penis rustend op mijn ballen. Alles van goud of beter koper. Misschien ben ik in die droom wel van koper. Een kopere gestalte. Zwevend, maar niet bewegend. Gewoon aanwezig. En de droom verontrust me. En troost me tegelijk dat ik dat ben. Zo oneindig groot en mooi en toch zo onaanvaardbaar alleen en eeuwig. En soms ben ik zo bang. Want dan lijkt de droom geen droom, maar een herinnering of een vooruitblik. Iets wat ik al geweest ben of nog worden ga. Als hier de dag aanbreekt die dit jaar aan zal breken. En waar ik geen weerstand aan kan bieden. Als ik eraan denk dat die droom waarin ik goud en groot en gewichtsloos ben, in feite geen droom, maar een blik om de hoek is. Dan kan ik mijn haren wel uittrekken van de angst. En toch blijf ik mijn pillen slikken en in leven. En is het niet zover? En dat weet ik ook wel. Dat weet ik wel. Thank you. Here. Don't wanna be part of it no more. Cross me again, and you'll see falling down above my knees. I put a Just a boy who fears his shadow. His shadow. You and I were feeling way too low. Foolish pride. On the run You're still gone On the run, they will not find you Diamond falls false alarm On the run, they will not find you Trust me again, and you'll see. Uh, hier op de voorkant staat diezelfde Django met Lola, zijn zus. Dit boek heet uh, 30 en Nu. Ik dacht dat ik hier schatrijk door zou worden. Ik dacht, iedereen wordt 30 of is het geweest... En... Het is niet gebeurd. Um, maar ik ga wel een stukje voorlezen uit het verhaal Stil Papa schrijft. Waarin dezezelfde uh, muzikant ook. Nou ja, er was hij nog geen muzikant, er was hij twee. 1996. De stem van een baby klinkt door het duister. Ga jij, mompelt mijn vriendin slaapdronken. Het is twee uur s'nachts, ik heb overal spierpijn en een smaak in mijn mond... of ik uren op een stuk puimsteen heb gesabbeld. Door een spleet in het gordijn zie ik dat buiten de absolute rust van de nacht heerst. Een enkele alcoholist zwalkt over de trambaan in de Kinkerstraat, dat is het. Ik besluit te zwijgen en te doen of ik slaap. Maar het krijsen gaat door, niet te stuiten. Ook niet door me met al mijn geesteskracht te concentreren op het begrip stilte. Ga jij herhaalt mijn vriendin. Ik hoor iets van venijn. Nee, ga jij, antwoord ik met alle overtuigingskracht die ik in me heb. Ik ben gisteren al geweest. Ze stinkt er niet in. Jij gaat. Ik geef dat kind de borst. Oké, okay, oké, okay, okay, je hoeft niet kwaad te worden. Zuchtend en krakend stap ik het warme tweepersoonsbed uit. Een tochtvlaag glijdt langs mijn blote rug en billen. Ik huiver. Waarom hebben we deze situatie toch gecreëerd, vraag ik me af. We zijn toch allebei volwassen mensen, we kennen toch het gebruik en het nut van voorboedsmiddelen. Waarom storten we ons willens en wetens in een avontuur waarvan de afloop volstrekt onduidelijk is? De bron van het gekrijs ligt aan ons voeteneinde. Ons dochtertje Lola, artiestennaam, negen maanden oud, maar nu al een strot als van een operazangeres. Baby's bezitten het vermogen in de overtreffende trap te huilen. Net als je denkt dat het niet erger, niet harder, niet door de ziel snijdender kan, blijkt dit allemaal wel mogelijk. Heel goed zelfs. Ik pak Lola op. Klein, dampend, warm pakketje. Een triomfantelijk kreetje klinkt. Iets van: Ha! Vrij vertaald. Ben je er eindelijk eigenlijk huilen een kwartier? Ze kijkt stralend uit haar grote blauwe ogen. Ik deponeer haar naast mijn vriendin. Meteen begint het mini-mensje aan een van de twee beschikbare melkknoppen te zuigen. En haar handjes met scherpe nagels klauwen zich daarbij diep in de rechterborst van mijn vriendin. Au, roept hij. Meteen daarna hoor ik een verontruste stem uit de gang. Papa, Lola huilt. Halleluja, denk ik. Nu is ons zoontje Django ook nog wakker geworden. Het is om half drie. Waarom moeten mensen op deze tijd wakker zijn? De nacht is er niet voor gemaakt om kinderen te troosten. De nacht... Is het om te dromen van glorieuze carrière vooruitzichten en spannende avonturen? De nacht is er voor de blues, de inspiratie, de briljante momenten. Niet om luiers te verschonen. Oeh, papa, ik word eng, roept mijn zoontje... terwijl hij hard en herhaaldelijk op zijn kamerdeur bonst. Weer het bed uit. Ik open de deur. In het halfduister zie ik mijn zoontje van tweeënhalf... het bleke gezichtje smekend naar mij opgericht. In de kamer kijken, papa... Nee, antwoord ik. We gaan niet kijken, we gaan in bed blijven. Papa gaat een liedje voor je zingen. Je krijgt een flesje water, geen melk. Melk is slecht voor je tanden. En dan gaan we allemaal lekker slapen, want morgen gaan we weer naar de crash. Ik vroeg dan aan toe dat papa en mama ook willen slapen. Dat iedereen al slaapt, al uren. Ja, ook Thomas en Sam en juffrouw Willeke en opa P. Die slapen ook allemaal. Papa, vraagt hij. De knijpogen, erfelijk, angstig opengesperd. Ja. Papa... Aap kan niet komen, hè? Ik heb een zoon die bang is dat een aap s'nachts zijn kamer binnen zal drinken. dringen. Die angst heeft vermoedelijk de kop opgestoken... toen ik hem ooit in Arters voor de lol had gezegd... eens op het raam van de gorilla's te tikken. De primaat die vervolgens woest op ons afkwam... om aan de andere kant van het glas ook tegen het raam te tikken... was ook voor mij nogal vreeswekkend. Nee, Django, antwoord ik. Aap kan niet in de tram. En de olifant? Nee, olifant ook niet. Enigszins gerustgesteld laat hij zijn hoofd zakken. Later, de volgende dag. Mijn zoon en ik zitten in lijn 10. We zijn op weg naar het circus. Buiten striemt de wind, maar binnen ligt zijn knuisje in mijn hand. En voel ik heel sterk dat wij van één soort zijn. Dat wij bij elkaar horen. Dat je je met het nemen van een kind voortslingert in de tijd, is misschien allemaal wel waar... Maar het is vooral erg gezellig. Is ook een clown, hè? Vraagt Jango voor dezelfde keer. Ja, ze hebben ook een clown, antwoord ik. Clown, leuk, besluit hij het gesprek. Tegen de keiharde westenwind in... bereiken we na het verlaten van de tram... de ingang van het Italiaanse circus. Dit is een belangrijk moment. Mijn zoon en ik komen tenslotte uit een circusgeslacht. Dat moet ergens in de genen toch zijn doorgegeven. We kopen een kaartje en gaan zitten... Jango peut het wat rozijntjes uit een geel-rood doosje. Dan begint het. Een vuurspiewer betreedt de piste. Gevolgd door acrobaten. Een man op een wit paard. De sterke man, Clowns. Het is prachtig. Er is licht muziekshow. Dan kijk ik naar het gezicht van mijn zoontje, die op mijn schoot zit. Zijn gelaat is vertrokken in een geluidloze schreeuw. Een bevroren masker van angst en afschuw. Uit zijn mond komt slechts één hees gefluisterd woord. Weg... Wil je naar huis? Vraag ik ten overvloede. Mama toe, weg. Met mijn zoon als een spin tegen me aangeklemd... verlaat ik naar het derde nummer het circus. Ik zie jongere kinderen genieten van de show... maar voel alleen de verkramping van mijn eigen wettelijke nazaat. Weg, fluistert hij nog eens. In de tram terug informeer ik of hij nog eens mee naar het circus wil. Nee hoor, antwoordt hij. Nee hoor, echt niet. Ik ben trots op hem... Hij durft nu al voor zijn angsten uit te komen. Moeder Duitse, matig huwelijk, wij vlagen inwonend bij haar schoonmoeder op het tuinlaantje in Haarlem. Uit afscheid. Ik zie ons op de fiets. Mijn moeder, soms wat slingerend over het fietspad. Ik achterop. Mijn armen om haar middel. Zij zong. Zonnig Madeira, land van liefde en zon. Ik wou dat ik daarheen met jou reizen kon de zeeweg af naar Bloemendaal. Op het strand zaten de vrienden en collega's van mijn ouders. Goochelaars, jongleurs, clowns, muzikanten, danseressen, conferenciers. De acrobaten deden handstanden op het harde zand bij de zee. De onderman die de bovenman een kopstand in de hand van zijn gestrekte arm liet maken. Er werd gelachen en hard gepraat over engagementen... En succesvolle optredens. Hoe ze mijn moeder aanmoedigde dat lied van Marlene Dietrich nog eens te zingen. Wenn ik meer wat wünschen durfde. Kom op, Puck. Mijn moeder. Man had ons niet gevraagd, als we nog kein gezicht, of we leven wollten oder lieber niet. De vrienden die voor haar applaudiseerden. Hollandse badgasten die verstoord opkeken. Mijn moeder in haar badpak, gebruind door de zon, een sigaret tussen de vingers, de fonkelende gouden tand. als zij haar rood gestifte lippen opende. Mijn moeder die een ratslag maakte als een meisje. Mijn vader riep: Alle op! Hij bewonderde mijn moeder. Zij was zijn gedroomde partner op de bühne. Dat zou hij zijn leven lang blijven zeggen, ook tegen zijn latere vrouwen. Jij hebt het niet. Daar kan je niks aan doen. Puk had het. Waren dat je zorgeloze tijden, moeder? Was het toen goed met je man? Had je vrede gesloten met je schoonmoeder? Je vader en je zuster Emmy kwamen op bezoek uit Woepertal. Een foto in Volendam, wij allemaal in klederdracht, ik met een kleine accordeon op schoot. Een foto bij een haringkar met Duitse grootvader, houdt de haring in zijn vuist... Alsof die zou kunnen wegspartelen. Lachende gezichten. De jaren zijn samengedrukt in mijn geheugen. Ik vind een foto waarop je mijn vader kust. Ik heb je mijn vader nooit zien kussen. Je hebt bericht uit Woepertaal gekregen. Dat je broer Hans is teruggekeerd... Uit Russische krijgsgevangenschap. In Siberië heeft hij in een orkestje met andere gevangenen gespeeld. Eerst gitaar, daarna balalaika. Hij droeg een wit smokingjasje dat hij zelf had genaaid. Je hebt gehoord dat Hans stil is geworden en schrikachtig. en dat hij maar niet kon begrijpen waarom een gewone soldaat zoveel jaren gevangen werd gehouden. Je bent naar Duitsland geweest, je ouders waren vijftig jaar getrouwd. Godene hochtzeit, met feestelijk eten, muziek en de gezangverein van je vader. Trui lief zie je het daarheen, klonk het in het trappenhuis. Met de gehele familie op de foto, je ouders op de voorgrond, omringt, de bloemen hortensia's en rozen. Je moeder met een kroontje in het haar, je vader met een deftige daspelt, een portret... ...van een klein zoon in Nederland tussen hen in. Jij met een lachje. Het lijkt erop alsof je gelukkig bent. Mijn vader was niet mee naar Woepertal. Hij werkte aan een jongleernummer. Die Italiaanse tempojongleur Italo Bedini was zijn voorbeeld. Die jongleerde met negen ringen... ...hield tegelijk een bal op een zuiltje op het voorhoofd in balans... ...en liet nog een ring... ...om zijn enkel draaien. Urenlang stond mijn vader op de achterplaats van het huisje aan de gracht... ...en gooide witte ringen omhoog. Ik zat voor het raam en keek naar hem. Maanden, jaren zou hij zo repeteren. Mijn moeder zou hem op de bühne moeten assisteren... ...met ringen, jongleerkegels, ballen. Gerry Montagne, jongleur-equilibrist... Kijk eens hoe hard je vader werkt, zei mijn grootmoeder. Mijn ouders woonden weer op het tuinlaantje. Ze zijn teruggekomen van een korte tournee met een circus. Mijn vader had ruzie gekregen met een leeuwtemmer die dezelfde muziek tijdens de optreden gebruikte... als Montagne en Yvonne, de sabeldans van Kaciaturian. Scheldwoorden over en weer. Mijn vader bespotte de leeuwen van de dompteur... oud en volgevreten, ze lijken wel opgezet... Toen de leeuwen op een ochtend achter tralies in de piste van het leger zekers getraind werden, had mijn vader geroepen, zijn ze al wakker? Kom maar dan maar eens in met je praatjes. De dompteur was in de richting van de deur in het hekwerk gelopen. Ja, dacht je dat ik gek was? Mijn vader stapte achteruit. Wat? riep mijn moeder. Dat is laf, open die deur. Ze ging hooghartig naast de dompteur staan. Zat de leeuwen met haar zwarte ogen aangekeken en daarna mijn vader. Zo macht man das. Mijn vader had zijn schouders opgehaald en was vloekend weggegaan. Uh, hoe heet je volgende nummer, Django? Het volgende nummer is meer een ballad, een rustig nummer. Het heet Cottage. Thank you. Lukt het? Nu is je... is het nu goed? Met een beetje experimenteler dan... dan gaat even check, iets fouten met de toch? geluidstechniek, even een hairstart. een keer toch extra. I wanna buy a cottage voor mijn girlfriend. I wanna walk with her till the days end. I like to pet my cat all day long We could just settle down on the shores I would be pleased forever more A lullaby of mental stories yet untold been lucky for so long in my bubble, but I don't take it for granted. My dear, I've been living in a day's subtle sway. Wanna be with you all. My life, so long, rain, He's my baby. Girlfriend, I wanna walk with her till the day's end. I like to sacrifice my old life -la -la, la la. I've been lucky for so long in my bubble, but I don't take it for granted been living in all days, subtle swaying, Wanna be with you all. Um, we zijn trouwens niet met drie generaties Duins, maar met vijf, zoals u al gemerkt heeft. Dat is mijn, inderdaad mijn um, bedovergrootvader Anton Antipode. Die was ook sterke man en portier in uh, Haarlem en ook goochelaar, ik van alles. En um, ja, hier heeft u al wat over gehoord, uh, Gerry Montagne alias de pickpocket man. Dat is mijn opa en Sherry's vader. Maar nu zijn we heel uh, naturel aangeland bij uh, het stuk kunst... We hebben een blokje kunst gemaakt. En, um, ik lees een fragment uit het toneelstuk Groet uit Den, U, Den Ilp. En dat gaat over een van mijn lievelingskunstenaars, Anton Heiboer. Ik werd toen vertolkt door uh, Dick van der Toorn maar, uh, en Anneke Sluiters. Maar ik ga nu proberen... Uh, ik ga het niet spelen, ik ga het voorlezen. Kijk. Het is heel eenvoudig. Als je aan een zenmonnik vraagt... Heeft een hond een ziel dan geeft hij geen antwoord. En als je vraagt, heeft een hond een ziel? Dan geeft hij ook geen antwoord. Dus blijf je maar aankijken. Hij zegt niks. Je krijgt al jeuk, wilt al vertrekken. Maar dan, na een lange stilte, zegt hij... Mu. Hoor je? Mu. Dus dat is de kern... De kern waar het leven om draait. Mu is de redding van alle psychose. Het verwijderen van spanning. Weet je, mu is moeilijk uit te leggen. Want bij alles wat je erover zegt, verlies je iets van je eigen ziel. Van je eigen boeddha-ziel. Soms kun je beter niks zeggen dan iets zeggen dat niemand begrijpt. Je kunt niet ja zeggen, want ja... Roept automatisch nee op. En nee is even later dan ja. En dus heb je tijd geschapen. En wie mu zegt, is in het stille moment. Ik, ik ben het stille moment. Jezus, homofiele Christus. Ik verwacht geen bezoek. Niemand hoeft hier te komen. Heb ik toch niet om gevraagd? Ofwel, ofwel, waarom komen ze dan, jullie? Is er buiten niks leukers te doen? Schijnt de zon niet? Zijn de straten niet gevuld met spelende kinderen, nog onwetend van het onheil dat volwassen worden heet? Wie heeft die mensen hier binnengelaten? Jij? En waarom? Wat kan dat voor nut hebben, al die mensen in onze stal? Wat dacht je? Gezellig? Wat dacht je? Leuk? Een beetje leven in de brouwerij? Nee, dank je. Er is hier geen leven in de brouwerij. Juist niet. En waar hebben wij de wereld voor nodig? Wij zijn op zich een wereld, dat is genoeg. Ruimschoots voldoende, doe de luiken dicht. Sluit onmiddellijk alle luiken, ik heb er last van, van die indrukken. Ik vind dit onprettig, snap je? Komt dat een beetje binnen bij je? Het haalt me uit mijn concentratie. Ik hoor hoe al die mensen ademen. Hoe hun lichaam ruimte inneemt in deze ruimte. Hoe hun gedachten onrustig en week zijn. Iemand zoals ik, die dat allemaal ervaart, die moet je rust gunnen. Ken je dat begrip? Rust. Ik heb dit niet nodig. Weet je wat? Jij hebt die mensen binnengebracht. Jij zorgt maar weer dat ze vertrekken. Ik ben in mijn hok. Honden. Ja, je moet ze scherp houden. Laten zien wie de baas is. Heers over je gebied. Honden. U schrikt. U reageert. Dan zit er toch nog een brokje leven in u. Dan bent u nog niet helemaal ingeslapen in het mens-zijn. Dan kunt u zelfs nog gevoelig zijn voor een creatief leven, en dan kunt u beginnen met de belangrijkste creatie, die van uzelf. Mooi, hè? Ja, het maken van uzelf, zoals u echt was en nog bent, door uit uw geest te spoelen wat de maatschappij er aan veiligheid heeft ingebracht. Want er wordt een hoop veiligheid ingebracht hoor, door de maatschappij. Dat begint al in je jeugd met die rotouders. Geloof mij maar, het is allemaal aangeleerd. Je koopt een huis omdat het zo hoort. Er is een trap naar boven. Slapen is boven. Poepen is onder de trap. Eten is achter. En wat je vooral doet, door het raam kijken of je het wel net zo goed doet als de buren. Aangeleerd, ja. Klaas Stro, dat is mijn buurman. Klaas Stro, die zei tegen mij... De wereld is te groot voor jou om in te leven. Je moet je eigen wereld creëren. En dat heb ik gedaan, hier, op deze plek. Hier heb ik mijn eigen wereld gecreëerd met mijn meisjes en mijn honden en de katten, de kippen, de geiten, de natuur. En verder hebben we niks nodig, niks. En als ik niks zeg, dan bedoel ik ook niks. Kijk, ik heb geen eis aan het leven. Het zal mijn rotzorg zijn of ik geslaagd ben of niet geslaagd ben in het leven. Het is voor mij alle twee hetzelfde. Even tot hier. Ik heb vast opgewarmd. Um, wat ga je lezen? Met je welnemen lees ik iets voor uit het boek Ik Bel Je Wel Als Ik Dood Ben. Prachtig boek. De Welgezinde. Dit is de Welgezinde. Degene die achterin ziet, helaas... In voorbije dagen heb ik een vriend gehad die vogel was. Daar voerde ik gesprekken mee terwijl hij op mijn schouder zat, op de rand van de dakgoot. En als ik hem verveelde, steeg hij op en keek hij op mij neer, waarbij hij zijn zwarte mond opende en schor naar mij lachte. Op een dag kwam mijn vriend niet meer terug, hij was naar de dood gevlogen. Dat is nu meer dan dertig jaar geleden. Maar ik begroet hem nog steeds in verre buitenlanden... waar hij langs wegen en akkers dolt. En in mijn achtertuin, waar hij naar een vlieg zit te loeren. Ik hef mijn hand en noem zijn naam. Er zijn wezens die zich niet laten vergeten. Zo vergaat het mij ook met Holda. Een harenpakje, geel van kleur... De ogen donkerdroef en wijs. Loopt zij daar, mijn vriendin van Weleer? Ik moet mij dat niet inbeelden, dat is niet goed. Zij, zij is immers dood. Destijds in Berlijn, waar een dokter haar heeft doen inslapen. Ik weet zelfs de datum, het was op 28 mei 1985. Of zou ze misschien zijn wedergeboren... Ze was namelijk, evenals mijn vriend de vogel, een geheimzinnig iemand. In een boek dat aan haar leven en werken is gewijd... Holda de Hond, Holda de Hoend, schrijft Armando. Vlak voor haar dood heeft ze me gevraagd om iedereen die er ooit eens heeft geaaid en toegesproken... de groeten te doen en het beste te wensen. En ze zei me ook dat het geen pas gaf lang om haar dood te treuren... daar ze maar een hond was. Ik was het lang niet altijd met haar eens... maar ze was een verstandig iemand... dat moet ik toegeven. Het was een levend wezen... dat kon bewegen... en gevoelens koesteren. Ze kon stokken dragen. Ze kon kaart rekenen. Ze kon kaart lezen. Ze kon zingen. En wat niet al. Einde citaat. Op mijn werktafel ligt dan jaren een foto van haar... die de dag voor haar dood is genomen. Een stervende sphinx, het hoofd almechtig opgeheven, boven de gestrekte poten, de ogen bijna gesloten. Ik weet wel dat zij er niet meer is, maar ik kom haar toch, al oh, bij tijd en wele kom ik er tegen, soms in het zwart, dan weer leverkleurig, maar meestal blondgeel, zoals ik haar heb gekend. Ik zie haar in de vechten over de heide rennen en vogels naar de hemel op jagen. Of oh, ik zie haar ja, achter in een langschroevende auto zitten. En even, heel even kijken we elkaar aan. Holda? Maar ze geeft mij geen knipoog meer. Die tijd is voorbij. Ik heb haar voor het eerst in Ruurland ontmoet. Ik kwam kennis maken. En zij zat op de bank drie maanden oud, klein en warm. Met glanzende zwarte ogen die nog geen kwaad hadden gezien. Ik tilde haar behoedzaam op en voelde haar hart... Op mijn hand kloppen, ze rook naar lente en circus. Wij werden vrienden, zei en ik, maar ze behoorden aan Amando en Tony toe. Hoe zij sprong en danste als zij me zag. Ik, die haar nooit geschenk gebracht, geen gebak noch worsten, slechts een strelende hand en kozende woorden. Ik was voor haar vriendje Sherry. En mij is op aarde niemand bekend die zich alleen al bij het horen van mijn naam zo in vreugde uitingen verloor als zij. Later, toen ze in Berlijn woonde en ik haar minder vervuldig zag, begon ze heftig met haar staart op het slaapdekentje te roffelen als er op de televisie aanprijzingen werden uitgesproken voor Sandeman Sherry. En bij herhaling van die soort naam richtte zij zich stralend op en keek hoopvol naar mij uit. Holda de welgezinde. Ik sta met mijn auto in de eikelaan en staar door het bewaasende zijraam naar het huis aan de overkant dat zich vaag achter de condens aftekent. Hier was het lang geleden. Hier woonde zij die dood is, maar steeds weer opduikt. Misschien moet, wel, moet men wel niet gaan kijken naar een huis waar een hond heeft gewoond. Als er nu een schrijfster was geweest door een violiste, dan zou er misschien wel filmopname van het huis worden gemaakt. Ik kijk door de voorruit, laat de ruitenwissers de regendruppels wegvegen. Voor mij, onder de grijze lucht, ligt een veld met natte zwarte aarde en bleke stoppels. Achter de rondweg in de vechten wordt gevoetbald in wapperende gele en rode hemden. Nee, naar voetafdrukken van haar hoeft niet meer te worden gezocht. Ik start de motor. Dadelijk komt er nog iemand uit huis uit en vraagt... waarom ik zo heimelijk zit te kijken. Moet ik dan zeggen dat ik hier ooit een dierbare hond heb ontmoet... die naar nou verluid kon zingen en kaart lezen? Die in ieder geval op 22 januari 1976... in de oneindige zandvlakte van Heerenleed is verschenen. Beter van niet. Ik keer de auto en draai de Borculoos weg op... Als ik bijna thuis ben, kruis ze mijn pad. Ze schokt moedeloos voor een oude man uit die een gleufvoet droeg. De panden van zijn fale regenmantel fladderen in de wind. Van zijn hand loopt een zwarte lijn naar haar hals. Ze gaan zwijgend achter elkaar voort en hebben geen haast. Ik zie ze door de voorruit naar de bij komen... en als het zijraam schieten om in mijn achteruitkaarspiegel kleiner te worden... Tot de bocht in de weg ze geheel doet verdwijnen. In mijn mond ligt haar naam. Ja, we, gaan, uh, we gaan zo door, want we zijn er bijna hoor. We hebben nog een paar een, een liedjes en nog een paar verhaaltjes. Ik wilde even wat mensen bedanken, namelijk. Uh, vond, het lijkt me ook leuk als wij even met z'n drieën hier staan. Maar de organisator van deze uh, middag, organisatoren, en, en, uh, Hans Plomp en uh, Yvonne van Doorn, wil ik graag bedanken. APPLAUS Willen wij bedanken. En uh, de onmisbare uh, broer Duins, Tibor, die daar zit, die hier alles naartoe heeft gebracht. APPLAUS en verder liet mijn vrouw Joker Sherry's vrouw, uh, Mansen, Django's vriendin Maar ja, allemaal bedankt En Lola um, Wie ik vergeet mag mij, uh, mij straks slaan um, Jij gaat straks het nummer Lonely Boy doen Maar Sherry, ik ga nu heel spontaan Zogenaamd Zeggen, is het niet leuk als jij dat verhaal nog voorleest Dat jij en Armando Maar ik wil het niet verklappen ah, dat. dat verhaal Heel spontaan dat hebben we niet over gehad. Hebben we niet over gehad? Het is een verhaal. En toen Armando, Even kijken hoor, 173. Ach, wat veel nummers. Ja. Amanda werd 75. Ik ben nu al. Toen vond ik dat een oude man, ik ben nu al ouder dan hij. Maar goed, zo gaat het. Toen de omtrekken van mijn toekomst al ruimschoots zichtbaar waren geworden. Ik had twee zoons en schreef voor een weekblad, het enige aanziengenoot. kwam mijn vader op een dag bij mij op bezoek. Hij sprak over een koffer die hij mij wilde geven. Een koffer met goocheltrucs die ik onder mijn bed moest leggen. Want, zo zei mijn vader, je weet nooit hoe het verder gaat in je leven. Je kan zo op straat staan, maar dan heb je nog die koffer waarmee jij je bikker cement kan verdienen. Een paar goede trucs, handige babbel, een beetje bluf en dan moet jij eens kijken. Ik antwoordde dat ik niet over zijn talent beschikte dat ik te verlegen was, maar dat ik zo'n koffer als herinnering aan hem zou koesteren. Mijn vader haalde zijn schouders op. Ik zag de teleurstelling en het onbegrip in zijn gezicht. Jammer, zei hij alleen maar. Het was de laatste keer dat hij probeerde zijn vak, het vak, aan mij door te geven. Niet lang daarna stierf hij, na zijn reizend van je t Studio 7... mijn vader, goochelaar jongleur... ...equilibrist poppen kan spelen, witte clown, bonisseur par excellence... ...was voor het amusement geboren en hij is erin gestorven. Mijn familie heeft gestendeld, gemansd, parade gemaakt... ...was aan schouwen op kermis, in variett-theaters en circussen. Mijn grootvader werkte als sterke man, goochelaar en antipodist. Hij noemde zichzelf Long Tom, Tom Mix of professor Paul Tony en volgens recensies uit de jaren twintig... brachten zijn haast ongelooflijke goocheltouren... vreugde en verbazing. In het huis waar water in wijn werd veranderd... en de overgordijnen meegingen op tournee... bestond alleen het vak. Bestonden alleen zij die in het licht traden... de grote en de kleine. Van Kees Pruis tot de miniem flonkerende Borano die er zelf als de groot, grote muzikale lachattractie... met interessante soli op excentrieke instrumenten... afgewisseld door komische intermecie. In ons huis werd de avondkrant gelezen... met de komeet, het artiestenvakblad, dat werd gespeld. Zodoende wist ik van hoed en rand, want paplepel. Maar de koffer van mijn vader... ...heb ik er mij voorbij laten gaan. Dacht ik. Tot ik Amanda ontmoette. Hoewel wij een knappe generatie scheelden... ...was er natuurlijk sprake van enige geestverwantschap. Dat bleek uit onze lach, vooral onze lach... ...die iedereen uitsloot, buitensloot... Het bleek ook uit onze gevoelens met betrekking tot het verleden en de vergankelijkheid. We deelden de weemoed en we bewonderden de wereld van het amusement, kenden de namen. Wij wisten wie Guy Lombardo was, Barnabas van Gatesy, Ernst Mosch... om zijn originele hegelende muzikanten en het opmerkelijke lied... Bist, line. Niks camp, niks exotisme, niks even romantiek, niks mode, maar bovenal niks dédain voor het ogenschijnlijk gewone. Amando viert zijn verjaardag. Hij heeft Clowns gevraagd. Clowns in zijn museum. Het verbaast mij in het geheel niet. Het hoort bij zijn universum. Zoals de muziek die hij heeft gemaakt. Hij doet nu eenmaal wat hij moet doen. Wat de geheimzinnige fluisteringen hem opdragen. Wat hij niet heeft gedaan, zal ik zeggen. Hij is geen vanger geworden in een trapeze-act. Misschien was de fluisterstem niet duidelijk genoeg. En samen hebben we geen klansnummer ontwikkeld. Terwijl we al met onze voeten... naar bij het zaagsel van Circus Sarasani waren. Ik trad terug... wegens verregaande angsten... En beroerde twijfels. Maar het heeft wel tot herenleed geleid. Armando en ik hebben ons eigen variété gemaakt met onze eigen clown -antrees. Zoals een clown een lege piste binnengaat, zo verschenen wij, zoals met Johnny van Doren, in een leeg landschap en later op een lege bühne en volle zalen. Licht, gelach, applaus. Dus toch, mijn vader zou trots hebben gegrijnsd zoals ik deed toen ik mijn oudste zoon, toen mijn oudste zoon vol overgave voor toneelkoos, heerlijke leed, teder zout in alle wonden van een zinloos bestaan, zijn een kennen. kenner. leed was ons domein. Het was hoog en laag. Chris, en kras, bitter en zoet. Oh, I swallow bitter pills Je kunt de debuut-LP van Peel Puma van Django Daar kopen bij LUT. Dat is de Duitse merchandise tafel. Um, ik wil trouwens nog iemand bedanken. Het is een beetje onvergeeflijk dat ik dat net heb nagelaten. De geluidsman en het licht en alle vrijwilligers hier. Ja, Dit korte eigenlijk slotfragment heet het einde van de goochelaar. Je wil goochelaar worden... Liefst de beste van Nederland, beter nog de beste van de hele wereld. Als dat na jaren ploeteren niet blijkt te lukken... anderen zijn beter, je vingers zijn niet vlug genoeg... je zenuwen niet van staal, je hebt te weinig geld om nieuwe trucs te kopen... op tv kom je ouderwets over, je krijgt steeds minder opdrachten. Als dat dus niet blijkt te lukken, komt het oer-idee boven. De achterliggende gedachte. Het ging er niet alleen om goochelaar te worden... Het ging er vooral om anders te zijn dan andere mensen. De burgerij. Je wil niet bij de middelmaat horen, je wil artiest zijn. En dus vecht je met alle kracht die er in je is om dat ideaal te behouden. Ook al is het je niet gelukt de beste goochelaar van Nederland of zelfs maar Haarlem te worden. Nee, je bent slechts de beste goochelaar van je eigen huiskamer. En zij die zich daar aan je kunsten vergapen menen dat er sprake is van tovenarij... Maar je wilt niet in dat moeras van middelmatigheid. Je moet telkens die berg weer op. Je blijft vechten om je identiteit als artiest recht overeind te houden. Ik werk niet, ik ben artiest. En toch loop je vaker wel dan niet tegen de muur op... om de dood eenvoudige reden dat je talent niet groot genoeg is. Je hebt te veel talent om op te geven en te weinig om door te kunnen gaan. En om je heen schieten nieuwe talenten omhoog... als paddenstoelen uit een zompige stronken. word je links... Rechts en door het midden ingehaald. Terwijl je wanhopig probeert de kraag van een van die jongens' genieën te pakken te krijgen. Maar je hand glijdt weg. Omlaag tuimel je in een pijloze duisternis. En alvallend probeer je nog wat kleine kaarttrucs te doen. En je roept wanhopig om er nog door te zagen wees, meisje. Maar er is niemand die je nu nog hoort of ziet. Je valt. Je valt omhoog. Aangekomen bij de grote goochelaar boven. In wie je nooit geloofd hebt, maar wiens aanwezigheid je altijd gevoeld hebt... tijdens al je optredens, loerend door een gaatje in de gordijnen... doe je een laatste, krampachtige poging. Ik ben het, de artiest, zeg je. En hij antwoordt niet, de grote goochelaar met de stenen stem. Glimlacht alleen maar. Hij opent zijn hand en je klimt erin, klein als je bent. Hij sluit zijn gelige, benige hand... En het laatste wat je nog hoort voor het voor eeuwig stil is, zijn de woorden, hoewel zit. Vanavond avond nog allemaal. Dank u wel dat u hierbij was. Ja, ik wil iedereen bedanken hier, de familie Duins. Uh, ik ben ontzettend ontroerd, want het is niets mooier dan een grootvader in bed over grootvader. En dat het maar doorgaat bij de familie Duits. Bij Don en Sherry, en Django. Nog nooit gehoord. Het was ook een fantastische muzikant, vind ik trouwens. En ik wil jullie ook bedanken dat jullie hier allemaal waren vanmiddag. En we hebben de volgende maand natuurlijk ook weer het woord in ruil En daar kan je alles kopen, boeken, platen, van alles. Van Sherry en Don en Django. En Tibor, jij ook bedankt. Want je hebt ook veel gedaan. <applaus> Oké, okay, ja, tot de volgende keer. Nou ja, hoe zit je er goed op? Okay. Dat, je het, nou, okay. Dat is net hè? Je van je verjaardag maken. Oké, okay, dit is uh, nog even genieten van de muziek. Je luistert naar Ruining Ruifoort. We gaan door tot half zes. Ja, Danc with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with me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 Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me now can make here me quien será quien será quien será? será el que me des one more quien será quien será i can hear the sound of violins long. -term. smooth, sway me now sway me smooth, sway me now we passed upon the stair we spoke and when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone. naar Radio Ruighoort. Uh, dit was het dan, eventjes een minuutje eerder. Maar uh, we kunnen nu gewoon vrijuit kletsen verder. Uh, check uit de website van Ruighoort en zie wanneer er nog meer wat te doen is. En ik probeer in ieder geval ook gewoon dat er elke zondag wat is. En volgens mij is ook elke zondag de kerk open. Leuk dat je hebt geluisterd. En uh, tot de volgende keer. Doeg! Luistert naar Radio Ruighorst. Luister naar Radio Ruighorst. Je luistert naar Radio Ruighorst. Je luistert naar een aflevering van Ruighorst Radio. Ja, Kunnen jullie niet nog één keer denken? Nee, nee, de hele ding. Nee, de jingle. Ja. Radio. Hoogmoed. Hey. Ja, jij bent echt een gastenroep. Radio The music on the background is DJ Tulpa. Music she as a DJ performed at the solstice at Ruaghoort. The music you hear on the background of the jingle of Radio Ruaghoort is produced and made and created by DJ Tulpa. DJ T-U-L-P-A Een vaste DJ van de Solstice